Bitcoin Basis 1 Wat is Bitcoin? Bitcoin is een netwerk waar je een eenheid van waarde kan gebruiken als een toepassing. Dit alles zonder een centraal controleorgaan. In het Bitcoin-netwerk kan waarde van en voor de mensen opgeslagen, verplaatst en bewaard worden. Dit, op een niet-confiskeerbare, maar tegelijk ook premissieloze wijze. In het bitcoin-netwerk kan waarde van en voor de mensen opgeslagen, verplaatst en bewaard worden. Bitcoin kan op zich niet in beslag genomen worden of gecensureerd. Het is bovendien niet onderhevig aan slijtage of verval, het is deelbaar, inwisselbaar en de schaarsheid is transparant bewijsbaar. De vastgelegde inflatie tijdens de verdeelfase, die overigens nog steeds loopt, is wiskundig versleuteld. Alle eventuele veranderingen moeten in consensus gebeuren tussen de onderhouders van het netwerk en haar deelnemers. Het netwerk past zichzelf ook aan in zaken wiskundige moeilijkheidsgraad voor het verdelen van beloningen aan de miners. De beveiliging van het netwerk en het platform wordt gegarandeerd door encryptie en het geverifieerde werk van digitale getuigen en gebruikers die elkaar niet hoeven te vertrouwen. Als gebruiker en deelnemer, delver of node, heb je steeds controle via je eigen sleutels. Deze verantwoordelijkheid over je sleutels ligt bij de gebruiker, niet bij derden. Er moet echt werk, dat een kost teweeg brengt, plaatsvinden en bovendien aangetoond worden, om te bewijzen dat er waarde is gegenereerd. Met andere woorden, bitcoin is een manier om geld in haar oorspronkelijke betekenis los te wrikken uit de wurggreep van centrale banken en staten. Bitcoin is de wiskundige garantie op permissieloze vrijheid van en voor de mensen. Bitcoin is met andere woorden, ons geld, in haar meest perfecte vorm, waar tijd, lange termijn denken, voorspelbare inflatie en consensus elkaar ontmoet en op een digitale, veilige en permissieloze manier.